We gaan verder, er was in de pauze een vraag gesteld, een goede vraag, van hoe moet ik dan man of gebed uh, naar boven brengen, ja? Waarom moet je gebed uitbrengen? Waarmee, zegt hij? Moet ik dat met mijn mond doen? Ja, want ja, natuurlijk, of, of is het alleen intentie van binnen is genoeg. En ik zeg altijd aan jullie dat eerst intentie belangrijk is. Dus van binnen is belangrijk. En natuurlijk, natuurlijk is het niet zo dat alleen maar van binnen moet het zijn en niet met de mond uitgesproken worden. Natuurlijk moet het ook met de mond uitgesproken worden. Wil je het echt goed doen. Maar als ik, als ik jou zou zeggen, nou doe ook met de mond. Dan is het gevaar groot dat, dat, dat het, dat het wordt dan. En uh, het hoofdzaak. De hoofdzaak wordt dan alleen maar met de mond uitspreken. Eindelijk. En terwijl het gebed heet het werk van het hart. dat lef. Ja, gebed heet het hart. Ja, het, het werk van het hart. Dus. Als een mens alleen maar begint be, begin met, begin met zijn lippen, het is geen man. Ver, vertel mij wat, iedereen ziet het, wat hebben we nu gesproken over man? Waar komt de man vandaan? Van welk gedeelte van de partsouf Waar moet je hem opheffen? Van waar naar waar naartoe? Hij moet letterlijk uit je tenen komen. Uit je tenen komen, precies ja uit de nagels zelf maar ja maar van oké okay, uit de tenen dan en nu naar de Svirot. nu oké okay, dat is erg goed en nu naar de sfeeroot van dan hiem ja dus dan hiem dus van onder de parsa van jou ja dus van onder van onder eigenlijk niet van de van van uh, van onder de tabur kunnen we zeggen, ja? van onder de taber moet het komen daar zit, degene, daar zit geen mond ja of niet, daar zit geen mond dat moet komen vanuit de, vanuit de taber dus dat komt omhoog dat komt als het ware naar jou eh, boven de taber dat is al voorbereiding daarom wordt ook gezegd het beet uitspreken van gebed, wat moet het eerst, waarmee beginnen we met gebed? Links of rechts? Gebed, wat, wat, gebed waarmee beginnen we altijd? Direct moet je zeggen van geef, geef, geef, of moet je, wat moet je als eerst huh? prijzen, precies. Eerst beginnen we altijd met prijzen, waarom? Eerst, kom, ja, eerst komt rechts, naar rechts, want eerst moet je chassadim hebben. Jij komt van beneden. Daar waar de klipoot, maar ook de hoogma is. En daar, wat heb je nodig? We hebben een Gassadim nodig eerst. Ja? En daarna ga je al naar links uh, vragen jouw noden, zo wat je wil, andere dingen. Ja? Geef mij kracht om te, dat en dat te overwinnen, mijn slechte neiging, etc. Ja, maar dat ga je dan allemaal doen. Zo, tot aan je mond. Dat weet ik. Dus eerst, ik zou zeggen zo. Eerst, natuurlijk moet je ook prijzen dat. Maar eerst moet je dat brengen man zonder woorden. Eerst leren op die manier. Want als je met woorden doet direct. Dus wat de... Chassidium, de ware Hasidim, niet, niet wat nieuw loopt op straat, in Antwerpen natuurlijk. Maar wat wel Hasidim waren, de oude Hasidim, de echte, in de oude tijden. Zij, één uur, nou, veel, veel eerder, de Kosken waren nog geen Dat bedoel ik niet Hasidim, ik bedoel niet dat, ik bedoel ik de ware, uh, die, die wisten wel die verbanden leggen met het licht. Nog bedoel ik dan echt Rishonim, uh, noemen we dat Rishonim. Dus laten we zeggen tot, tot de dertiende eeuw, laten we zeggen tot de twaalfde eeuw, misschien zoiets. So Die wisten nog dat te doen. Dan één uur zaten ze in één uur voordat zij hun mond openden in het gebed. Eén uur voorbereiding hadden ze gedaan voordat ze gebed deden. En dat zijn drie keer per dag. En er staat nog over, nog de, de eerdere Gassidium stond het wel, dat die waren soms, die waren ook sommigen die drie tot drie uur konden dan zitten, eerst mediteren, al voor een zeven mond, openden in het gebed. Dus ze moesten moest, hey, geen baantje hebben bij een, bij een bank, of ergens anders, waar zij... Waar zij moesten dat natuurlijk praten. Ze moesten daarom, maar de kozen zij allerlei werk, dat zij dat niet hoefden te praten met. Maar in ieder geval één uur. Ook in, in deze tijd, haast niemand doet het. Maar ook in deze tijd, ik zou zeggen, half uurtje, half uur voordat men begint gebed uitspreken, laten we zeggen in een gebedhuis, dan moet gewoon de mensen een half uurtje daarvoor, daarvoor zichzelf instellen, maar wij praten niet over gebedhuizen, je mag wel doen wat je wilt, maar jijzelf eerst goed voorbereiden jezelf, wat betekent de voorbereiding is veel, hoe kan je dan het licht ontvangen als je geen voorbereiding hebt, Heelde? dus eerst voorbereiden van binnen, hoe doe je dat, van onder de taboel, wie is onder de tabur bij jou? Je zood. Ja? Yeah? Lever. Lever. Nieren. Alles moet zeggen de zegening aan de schepper. Alles moet prijzen de schepper. Kan je je voorstellen? Nieren. Natuurlijk niet. Deze nieren natuurlijk niet. Maar je moet het ook voelen dat alles doet mee. Eigenlijk? En dan ga je dat omhoog brengen. Dus eerst onderste, dus je soort, nieren, uh, wat nog meer daar beneden is. Al die andere darmen, alles moet werken, alles moet. Dat. Dan breng je dat ook naar, naar boven. Dan is het jouw mild, ja? uh, maag, alles dat ook, dat, uh, tot, tot je komt tot de uh, longen. Huh? Nee, Midden longen, alles moet omhoog. En dan pas als je voelt dat van beneden alles meedoet, geen, geen protest is er. Dan komt het, langzamer gaat, naar, naar jouw slok, slokdarm omhoog te brengen. En van binnen, maar het is ook alles mee, neem je mee. En daarmee ook breng je ook naar al jouw organen genezing. Overal waar de man vandaan, uh, alles wat man in beslag neemt, alles wat jij betrekt bij, het, bij jouw man, op dezelfde manier komt naar die organen, komt dan de, de respons, komt van boven. Eigenlijk niets komt van boven wat niet van beneden wordt uh, aangewakkerd. En dan kom je tot je mond, en dan pas ga je je mond open doen en ook dan, als je alleen maar voelt dat het nodig is. Op die manier, en als je dan, op die manier, gaat het weer omhoog, en dan komt het naar beneden. Ja. Natuurlijk is het. En ja. en dan moet je altijd opletten voor je mond, is je mond, kijk de mond, van de mens, die brengt hem het zee. Ja, ja, de mond, jouw mond die, die brengt het zee. Zegening, het zee. Alle ellende komt van de mond. Elke kanker komt van de mond. Duidelijk. Elke ziekte komt door de mond. Er was geen enkele, de, de, de alle, alle oorlogen vonden plaats alleen door dat mondje. Kijk nou naar de, kijk nou naar de, naar de Tanakh ...naar de vier, 24 boeken van de Torah. De grootste kwam alleen voor de mond. Ja, de ene koning die nodigde dan de andere delegatie... ...en liet ze allemaal zien. Kijk nou, kom nou, liet ze alle schaten van, van hem zien. Ja, en alle, alle geweldige dingen, goud en alles. En dan komt daar binnen die, die, die, die, die, de profeten. en ik zeg, wat heb je gedaan? Jouw kleine kinderen zullen wel daar naartoe, naar die koningen, in geboeid, geboeid en geblind, en verblind, geblinddoekt en ook echt blind, zullen ze daar naartoe, naar die gast van jou, die jij nu zo geweldig, zo gastvrij, alle jouw schatten liet zien, daar zullen ze geslepen worden naartoe. En dat is precies zo gebeurde, als die profeet zei Ja? Bijvoorbeeld Zitkijau. Ja? Zo so is het. Alle oorlogen vinden alleen plaats door de mond. Of de ene die zegt tegen een iets, iets, uh, uh, ja, de hele Europa, de hele cultuur van de hele Europa, was alles iets anders. Eer, eer, en klaar eer. Een mannelijke eer, zo klaar. Yeah, the de ene konde de andere die die keek hem zo aan die zei: jij kijkt me zo niet zo goed aan, niet zo vriendelijk aan. Hij wilde een nadoel, doel en zegde: de andere kon niet ontsnappen, want de eer was belangrijkste van alles. Hier gingen ze so, naar doe, duelieren. Do ja, yeah, dat is so, een mooi business was het. Ja, ja, het van arrogantie natuurlijk. Zo so is ook in onze tijd. Als iemand wil jou dan uh, op. En ook in onze tijd, dagelijks wordt een mens uh, geroepen, hoe zeg ik dat? Voor uh, een duel. Right? Right? Uitgedacht nou, op een, naar een duel. Hoeveel duelen per dag zijn er? Veel, enorm veel. En dat die juist worden aangewakkerd door jouzelf. zelf. Binnen jezelf hebben die duelen. En heel sporten. Ja, dus yeah. right? alles, overal is het. Dan moet je wel weten wat je doet. Okay. Aan de ene kant is het natuurlijk de prestaties die je nodig hebt. Aan de andere kant is het natuurlijk die hardkleppen. Kan je niet, ja, wel. De je begint te lekken en alles. Je moet kijken wat het haalbaar is. Je ja, like, ja, moet kijken, ja, wil ik nog meer? Of wil ik dat? Of wil ik dan? Of wil ik mijn volmaaktheid, mijn vervulling, tegenwoordig ja? zien? Denk je dat die grote rust grote beer die nu ter gronde werd gelegd ik had veel respect voor hem want daarvoor, voor hem was die, die man voor die, hem die voor hem was die daar kon ik, ik was werkzaam toen, ik was erg goed bij mijn hoofd toen geen woord kon ik begrijpen wat hij wat hij zei was geen woord, was alleen bla bla maar deze toch wel, dat is natuurlijk ook geen, geen, maar deze man had geen dag, geen dag geleefd, deze man. Altijd boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, altijd vechten, altijd met die, met die, ja, met, met al die, half, met die, ja, met die mafië, met al die politieke mafië. Hij had geen leven gehad, deze man. Nee, Oké, okay, maar, nee, maar ik bedoel wat het leven. Ik bedoel 76 jaar. Vraag hem dan wat die, dat hij die geleefd had. Ook niet. Waarom het steeds dat gevecht, dat gevecht. Dus goed kijken wat voor jou haalbaar is. Altijd goed kijken. En kijk altijd naar voren. Kijk altijd hoe doet er er toe hoe oud je bent. Kijk altijd naar voren denken. Nou, kijk. Hoeveel jaren heb ik nog tot mijn pensioen? Oké, okay, nu haal ik mijn pensioen, dan haal ik hem wel. Of, of is dat die, die verzekering, zal alleen maar daarvan profiteren, ja. Ja, ik had veel mensen bij gezien, die kwamen op zijn pensioen. En de volgende dag of twee weken, dan... Sluis, weg, weg. Waarom? Geen spanning meer. Hij ah, was gewend, zijn hart was ook gewend aan die spanningen, alle hele leven spanning. En nu ging je vissen, hengelen, hengelen verschrikkelijk, hij is niet gewend. Dan moet, moet je dat hengel, dan moet je dat uh, begint te trillen en alles in handen is, dan so, is het zo so kap kapot, zo. Dus het is alles aan jou. Alles is een. Nog vragen of is het nog. Oké. De rechterkolom, de pagina Kaf. Sorry, Kaf. 21 de rechter kolom de regel 33 Ik probeer de uiterste concentratie weer hebben dat, want daaruit ontvangen we licht en hij spreekt hier laconiek en elk woord komt uit de hemel Harre Shé EN aliyat kalimahavei Nivkaa hol madriga lebed ha saim, shé hatsav fi lion madriga We zeiran pin, 36. We nukwa. De hol madriga. Ne me mena. We le madriga, 37. Shremitachtea. Erg belangrijk, wat hier nu is, dus ons geeft een resume. 33. Hare zie hier, Aliata Nikuda, dat vanwege het opsteken van de Nikuda, van de punt, Limehavi machashava om de machashavate te worden, om gedachte te worden. Dus 34. Nivka'a, A, Madrega werd elke trap doorge doorgehakt. Kun je zeggen doorgehakt. Hetzelfde woord wordt gebruikt hier als bij het, bij het, break, bij het, door, bij het breken van de Rietzee. Van de Rietzee ook wel. Ook door. Ja. Dat waarbij dus de rechts splitsen. Erg goed, ja. Dus elke elke traptrede elke werd gesplitst. In tweeën, in tweeën, in tweeën. In twee helften letterlijk. Shehatsav Hailion, dat de bovenste helft, 35. Shehem keter hochma, dat die zijn ketter hochma van de kilim. Nisharuwa madrega, die blijven wel in de traptreden. Wahabina, we zeeren pin, 36. We Terwijl Binaze Ranpin en Nukwa, de hol madrega van elke trap treden. Nee, Abdoume werden verloren door haar. We jardou en dalden af. Le madrega 37, schemitag te traptreide naar de trap die eronder was. Eronder is. Altijd zo so is het. En dat is, moeten like, like, we goed zien dat dit altijd gebeurt. In elke toestand hebben we precies hetzelfde. Het is niet een verhaal of dat, maar altijd hetzelfde. Punt. We zes sot in jan. Hit hal kut. shem. Oh, en nu komt het. 38. Elokim, almi eile. Ik vertaal direct. We zes zo, en dat is het geheim, in Jan het van de kwestie van de indeling, of verdeling, van de naam Elohim 38. Dus de naam van de schepper, Elohim. Bestaat ook uit vijf letters. Al, op, in, letterlijk op, verdeling in, mi en ele, kijk nu. Mi en eile. Vijf letters van de naam van elokim. Waarom zijn vijf? Vijf sferot. En nu kijk goed wat hij ons vertelt. Ki madriga schleima. We eerst sferot. 39. Kachabzon. Nikra vashem kadosh elokim. Ki madriga 38. Na de koma. Schlima want een, een volledige trap bij een die bestaat uit tien sfeerod. Bestaande uit tien sfeerod. Neigen kahabzon Keter keterhochma bina zon. Zei Rampienukva. Nikra kadosh kadoshelukim. Heet in de naam van de heilige heilige naam elukim. E? Seht ihr das? Elke Tinsferot heet Elokim. Warum ist das so? Wir werden sehen. Eigentlich der hele Atsilut kommt von der Bina. Aber dann ist es Bina is Aber Maar der sich die vollständige Traptrede heißt Elokim. Der Name von Shebo, Hey, die erste de Linker kolom, Shubo, Hij, Joti, Jot, Neget, sfirot, Kahabzon. Waarin, in welke naam, dus in de naam Elokim, Elokim, in welke naam Elokim, zijn er vijf zijn five, five letters tegenover, Neget tegenover, vijf, sfirot, tegenover, vijf, sfirot, Kahabzon. Ja, dus Elohim zijn tegenover kahabzon. Zon. Ja? Alleen dat is in de naam van de schepper. In de naam van de krachten. Maar dat is net zo. She, let op, ben niet overstellen wat dat. She ele hen twee Kachab. Kijk nou wat je zegt. Dat die drie letters. Alef, lamet, He. Dat die zijn Kachab. Naar lichten. Altijd moeten we kijken waar sprake is. Over lichten of over uh, kilim. Dat is dan wat, nu, wat hij nu zegt, is naar lichten. Mogen die vullen die, die, die, die uh, tiensperot van een parzoek. Dus de alef lamet hei, dus die eile. Van de naam van Elohim. Dat zijn kachab, keter hochma Maar dat zijn narlichten. Niet hier, hier bij jezelf. We, Jude, mem, oftewel of im, hen, zoon, dat is zon. Dus in samen wordt het el, Elohim. Dus jud. Mem, dat is zon, Dat zijn Zion en beetje, beetje leek, en ookwa. Een beetje lijkt een beetje vreemd, maar we zo zien. Hij gaat zo van ons uitleggen. Wata aharshenich laka choldri madrega lebed hatsayim en nu nadat elke trap is. Verdeeld in twee helften. Drie, na de koma. Sche keter we sharu. Waarbij de keter en de hochma blijven wel intact. Vier, u binaz we zon na vloe me menu. En de bina en zon, waarbij de bina en zon vielen daarvan, van die traptreden. Naar beneden vielen, viel, ah, viel, viel, dat weten we wel. Kanaal, zoals boven gezegd werd. Niemt kilo vijf nisharu bachol, madriga zulat bet autiot, mi. Blijkt het nu dat in elke traptrede zijn overgebleven alleen maar twee letters mi. Ja, alleen maar twee, twee lichten zijn. Daarom zijn alleen maar mi. Met, mem ijud. Zis we gimme l'oti eile naflu mikol madrega le madrega, madrega le madrega še And three letters van dinam elokim, eile alef labet hei naflu filen mikol madrega fan elke trap trede le madrega še mitach teha trap trede di der hier zit het. Dus we hebben een ketter in En binnen en Malgoet vielen naar, een, naar het lichaam. Dan zegt hij ons dat alleen maar mij van de naam van de Elohim is in de ketter in En Eile zijn gevallen naar de lagere trap Oké. Okay. 8. En nu, vertel die ons erg mooi. We ech, we een, nee, we echlisch oll. En hoe kan men dan en hoe kan men dan vraag stellen? Kille fize, hajutsli, himle, isha, er, negen. Betot el, alle flamet, be madriga. We Ha me wat je ons vertelt. En hoe kan men dat, en hoe kan men nu een um, vraag stellen dat, ki lefize, dat volgens dat, hij heeft zich hadden had moet overgebleven worden, eh, uh, bet, ot, j, j, er zou twee letters, alef en lamed, zou moeten overgebleven, over, over, over, over zijn, over, overgebleven zijn in de traptreden. Ja, want de naam is, hoe is de naam? Elohim, ja of niet? De naam is Elohim. Wat zegt die ons? De naam is Elohim, dan Normaal komt het licht, ja, Elohim, Dan zou dan Alef en Lamet moeten wel, ja, Alef en Lamet overeenkomen met Keter Choma. Als het ware, dan moet je, dan al Alef en Lamet moeten blijven in de trap treden. En de Hey, Yud, Mem, die zou moeten vallen naar beneden, ja, want dan is het Elohim. Maar wij moeten altijd zien de ...de verhouding tussen lichten en kilim. Altijd moeten we dat zien... ...waar lichten zijn en waar kilim zijn. Uh, hij zegt dus... Alef, dus ...het valt dus niet te vragen... Uh, ...want dat het zo moest, moest zijn... ...dat alle Lamed zou moeten blijven in de trap treden ...net als Kettergogma. En hey, de He-Jud-Mem van de naam van de Elohim... Die zouden moeten vallen, mimena van die trap treden, tien, le madriga, tachtona, naar belachere trap treden. Ja, dus in de volgorde van de naam van elokim. Hij zegt, nee, dat is niet zo. Vijjnjan Elf. Shoye er ga vuch, ben leorot. En het gaat erom, zegt hij. Elf. Shoye dat er altijd is erg gevoegd, de omgekeerde verhouding. kilim leorot tussen de kilim en de lichten. Dat is iets wat cruciaal voor ons is. Dat we altijd zien welke lichten welke klies. En ik gaat ons nu hier een beetje op dat nog een keer verduidelijken. 12. Ki ze klal. Want dat is het principe. De principe als je hoort dan is het de wet. Be kilim, baim. Oh, hier heb je de hele wet op een rijtje. Bekilim Twaalf na de eerste. Na de koma. Bekilim, Bayim. Hele In de kilim. Komen binnen. De hoogste. De hoogste eerst. Dus de hoogste kilim worden als eerste. Eerste. Uh, komen eerste. Als eerste komen dan. Te voorschijn. Ja. Keter. chogma, Eerst komt de kilim, ja? de, de, de hoogste kilim, ja? Ketter is de hoogste kli. Eerst verschijnde ik de keter. Gecorrigeerd wordt altijd. ketter. En dan hoogma. En dan bina. Zo gaat het van de hogere naar de lagere. Ja, of niet? 13, De heino. Dat wil zeggen. Tgila wa ha de ketter. Eerst komt kli van ketter. Ja, ook bij de correctie. Altijd eerst corrigeren wij wat. Altijd beginnen we met lichtere kilim te corrigeren, oftewel de hogere. Eerst ketter, en dan gaan we naar lager, naar meer aviyut, meer dikte, naar hochma etc. cetera. We agharka, ha kli, verti naar hoogma, en vervolgens kli, de kli, hoogma, we goede, enzovoort. A de kli, hamalchut malgoed, tot de goed aan het einde. De laatste is de klimalgoed. Ja, daarom, we hebben, hebben gezegd, we hebben geen klim, kilim zeer en mal goed. de ware kilim van zeer en malgoed, hebben we niemand heeft. Ja? We lenen dat, als het ware, van de bina. <coughs> we kunnen dat lenen van de bina, ja, alleen wanneer we die onze malgoed brengen naar de, de punt als het ware malgoed brengen naar de gedachte. Dan geeft zij de, ons direct zij kan ons geven die kelim die bij ons ontbreken. We hebben hij zegt, let op 14 we hebben goh, 15 hoe we rood en het omgekeerde is ten aanzien van lichten en het is altijd, gaat altijd op deze, deze wet tot de Gmartikon. In de Gmartikon zullen we dat niet meer hebben. Want bij de Gmartikon zullen we allemaal vijf, vijf kilim hebben. En vijf lichten. Hebben. Maar uh, hij zegt, en het omgekeerde bij het lichten. Shebahem, dat in hen, in lichten, in de lichten... Baim <be> atachtonim tchila, eerst komen binnen de lachere de, ja, de lichten. Ja, nefesh, ruach, dan Dus van beneden naar boven. Baat-hila, vsestien, ba, ora malchut. Eerst komt in kilim, komt eerst. Qua eh, lichten komt eerst licht malchut. licht van malchut. Oftewel, nefesh. We acharkach, ora ziran en de vervolgens, het licht van ziran oftewel, roch, 17. We acharkach, en vervolgens, ora bina, het licht van de bina, oftewel, de shama. Die dingen gewoon spelen ermee, dat is niet moeilijk. We hule, enzovoort. So Ad, ora haketer keter, levasov, tot het licht keter aan het einde, oftewel, Licht van de ketter is Jechida. Oké, okay, dat heeft je ons nu uitgelegd. En nu kijk. 18. Olefichach. Im ein Mifchina Hakilim. Ela bet. Hakilim. 19. Shel <de> Keter Veshel Shel. Chokma. haray Ein Bahem. Ella bet 20 haorot. Or hamalchut, malhut, we or hazeiran pin. Hani krawak, kijk nou, wat 18. Olivichach, en I'm ein mifchina ha kilim, indiner van et aspect van de kilim. Alleen maar twee kilim zijn. So was het nu is. Uh, na het opsteken van de malchut naar de gedachte. shel keter, we shel hochma, alleen twee kilim zijn er, ja, ketter en hochma. Hare, een behemela dan zijn er in hen alleen maar twee lichten, ja of niet? Or ha licht, het licht van malchut, oftewel nefesh. We oren zeer en pin, en het licht van zeer pin, oftewel roeg. En die lichten heeten wak. Zes uit einden. Oftewel zes kinden van alles. 21. Ulefichach. Anu mavchinim Shirak bet haorot. Mi 22. Nisharum. Let op Ulefichach en darum. Anu mavchinim achten we, niet mooi, niet wou niet, iets anders, een mooi woord, dan anders, het is mooi, achten we, oké, okay. beschouwen we dat zo, schraak betout die me, dat alleen maar twee letters me zijn overgebleven, want die letters, twee letters me, die overeenkomen met, met dat licht van zerenpien en nukwa, is makkelijk om te onthouden waarom de laatste twee letters. De, letters. de letter Mem, van de naam van Elohim, die overeenkomt met het licht van Malgoed. Ja? Letter Mem. En de Jud is van het licht van Zeer Dus die Mi is overeenkomt nu, overeenkomt met de lichten van Nefesh en Roach. En dat zijn die twee, dus Kilim hebben wij Kilim, Kilim, Keter en chogma. Ja? En in die lichten, kilim, uh, kilim ketter en hoogma, daar zijn de lichten die overeenkomen met de letters mi. En dat hebben we ook in onze tekening van de, de, de les 77 uh, en verder. Uh, 22. We hoe bemadregga She sot Malchut we dat dat zijn de lichten Licht van Malchut, oftewel Nevers en het licht 23 van Ziran Pin, oftewel Licht van Ruach. shel Hashem elokim van de naam Elokim. Aval gimel Jot Eile na maar de drie letters hele dus alle flammet hei die vielen daarvan. We alken nishtana kolmadrega naasta kolmadrega mechoser gar sheba. En daarom is elke traptrede is geworden als uh, gebrekkig Waarbij dus gebrek is aan de gar van lichten. Aan de drie eh, lichten van gar van lichten. Altijd moeten we kijken of het gaat over, sfe, over kilim over, of over de lichten. Gar van lichten, let op. Gar van de sfeer. Wat is gar van de sfeer? Drie eerste, ja, drie eerste. Dus ketter, hoog maar binnen. En wat is dan de gar van lichten? Gaar van lichten. Dat zijn ook de lichten van het hoofd. Welke lichten van het hoofd? Dat is dan Bina, Bina, licht van de Bina, licht van de binnen, Licht van de Bina, licht van de Chokmain, licht van de, de Keter, precies hetzelfde. En die zijn de Shama, Chaya en Yichida. Die verhouding, als je goed doorneemt, spelletjes daarmee doet, dat je dat, wel, dat weet, dat is niet moeilijk, maar moet je gewoon dat doorvoelen. Dan zal je dat zien. Dus de gar van, van lichten zijn shama Chayichida. En wak van, van, van Svirot of wak van de, van de kilim of de Zes ja, zes Uiteinde. Dat, ja, dat is dan uh, zerampien. Ja. En dan nog een hoek, wat erbij kan je hebben. Ja? En wak van de lichten. Wak van de lichten, dat is dan Wak van de lichten is alleen maar nefenschroeg. Die dingen gewoon een beetje spelen daarmee. Het is niet moeilijk, maar één keer weet je dat, zal je enorm veel, jij zal dan enorm veel hebben dat zou automatisch bij jou dan zijn. Welke klie komt welke licht? Ga van die vijf. Die vijf, met die twee, met dat. Twee cilinders, ja, in elkaar komen, de binnen elkaar komen de cilinders. Speel daarmee totdat je het helemaal door hebt. En speel ook nu ook probeer dat Elokim, ja, Keter Hochma is er. In de Keter, daar in plaats van Keter Hochma, zijn, kan je dat weergeven in met twee letters van de naam van Elokim. Dus in plaats van Keter Hochma, daar heb je dan Mi, ja dat de lichten, maar dat is de naam van Elohim, dat zijn lichten daarin. Dus in de Keter en Gochma, daar zit Mi. En ja, oftewel Nefes en roer, maar hele hier qua lichten, die zijn uitgegaan samen met de Bina, Zerampin en Nukwa. En die ontbreken dan. Dus, wat uitkwam uit de Keter Gochma, daar, samen met die kilim, binah, en pinnen, malchut, omdat het omgekeerde verhouding is, daaruit, dus er is niet in de traptreden. er zijn geen lichten van licht bina licht, euh, ja, dus de lichten van neshamah, chaichida, zijn er niet in de traptreden. Speel daarmee, dat is niet moeilijk. Uh, we zijn, Amro, 26, denk aan je concentratie, absolute concentratie, tot het einde van de les. Want dat verdwijnt niet, ja? die concentratie, die blijft altijd leven bij jou. Je gaat doorboren in jezelf, die concentratie. En dat blijft zitten, kijk, zo, en dat bouwt jouw uithoudingsvermogen voor het geestelijke. Maar ook voor alle andere sectoren. Je zal ook daarmee bestandig zijn tegen lawaai, tegen alle andere gedoe. Je zal je ook beschermen, geweldig beschermen. 26. We zijn er al. gikekba. 27. Kolgalifin. En dat is wat hij zegt, de zoger. Zijerba, dat hij... Hij of de schepper of de attic, uh, die boven was. The. Dus die vormde in haar, in die punt, maar goed is punt, vrouwelijk. Die vormde in haar alle zeuren, alle beelden, afbeeldingen, kan je zeggen. Kegba, hij hij en in haar in 27. in alle inkervingen. e Ingrafierung angekauft. Sch Rom Zimbabwe. Alhit Halkut, Kola Madrega. 28 Lebet Khatsayin. Mikox Slikat an. Lemegaway 29 Magashewa. 27. Danach der zijn ze dat ze euh, ze spelen daarmee, al al, al hij ha, over de verdeling van elke kolenadrega, van elke traptreden, 28 lebedchatseim in twee helften. Mikoach slikata nukuda, krachtens het opstijgen van de nukwa, lemme hawe 29 maghashava, om gedachte te worden. Daardoor dus was het, was het die indeling in tweeën, zoals we dat geleerd, we hebben geleerd. 29. holt nog een keer dat, dat hij vormde in haar allerlei take, uh, beelden, als het ware. Haaienu, dat wil zeggen. Uh, hier is ook ontbreekt het woord, wat hij ook in het de derde woord van de regel 27 staat het woord, die zin spelen. En dat ontbreekt hier, omdat het opzomming is. Dat, dat, dat zij uh, zin spelen daarop, uh, daar Zinspelen hier op de letterlijk op de twee dertig autiot mi. Zinspelen op de twee letters mi. Shanisha rim bachol die overbleven in in de elke, in elke traptreide. Zayer 31 Siur de agane dat hij vormde het beeld uh, de, van een bakje. Zo so kan je dat noemen als bakje, agane, een bakje. So hij vormde daarmee, wat betekent een bakje? De hele bedoeling is om kelim te op, op te bouwen. Ja, om te kelim te op te bouwen op de manier dat men kan ontvangen. En dan is het net een bakje. Wat is een bakje? Dat keter hochma is een kort, ja, kort pratsufje. Het is net als, een, net als een schaaltje. Kan je ook schaaltjes zeggen? Het is niet, een, niet, een, niet voor alle vijf afdelingen, ja, zo'n grote, diepe klie, maar alleen maar als het een, een schaaltje. Van alleen maar twee, eh, kettergogma, Van alleen maar ketterhochma, maar niet van die vijf, ja, kli. En nog een zinnetje: 31. Gekek ba en hij kervde in haar alle in kervingen in. Haaienu dat wil zeggen. Gimel twee in der ta eile, Drie letters ele. Alef, Lamed, He. She na flu, mikol madriga. Venich sara, Die vielen van... Of vielen van elke vielen van traptrede. vielen af van elke traptrede. wanneer nech hasramen hem. En dat ontbreekt van hen. Ja, die letters. Eile van de naam van de Elohim. Die ontbreken er. Ja. Ki misibat, hisronan. Lonisha arba madriga. Zulat 34. Or Hamalhut. v'or or Azeran Pin. We give aorot 35. De Haga, de Kahab Chasserim Ki ein, or blichli. Dat hebben we ons verteld. Ki 33. Na Ki Misibat hisaron. Want vanwege dit tekort, het tekort, drie, Weet welke tekort is, drie, drie zijn gevallen van die traptreden. Bina zeer goed. Want vanwege dit tekort, van, eh, uh, Loni lonishar Madrega, 34, zulat, laat, we or, or, or I zijn overgebleven in de traptreden, alleen de lichten oor Amalgoed, het licht van Malgoed, oftewel Nefesh, we oren Zerenpien, en het licht van Zerenpien, oftewel roog dat is alleen overgebleven. Ja, dat is niet moeilijk. Ketergogma van Kilim, en het licht, en het licht van, alleen voor twee Kilim, alleen maar twee lichten kwamen binnen, het licht van Malgoed, en het licht van van Zerenpin, oftewel Nefeshin Roeg. We kiemen Houwe Rood 35 de Kachab Chasarimayam, en waarbij drie lichten van kahab van Keter Hochma Bina van Lichten, want well, Lichten hebben ook tien Sirot, of vijf of lichten van Lichten van de Keter Hochma Bina, oftewel Yeshida. Haia, en Neshama, die ontbreken. Ja, of niet? Die zijn gevallen als het ware. Die zijn er niet. Die moeten... Chasarim uh, hem, die ontbreken van hem. In de traptreden. Dus in elke traptreden hebben we alleen maar twee lichtjes alleen. Ja? Normale, normaal nieuw. Kie een oorbliegelie... Waarom? Net op. oor een want er is geen licht zonder kli. Ja? Want er is geen licht zonder kli. Dus er zijn twee kilim alleen in de traptreden nu. Let op. Vanaf nu, vanaf de tweede simsum hebben we alleen maar twee kilim en niet meer. Dus Dat betekent dat elke traptreden nu ziet alleen maar twee lichten, niet meer. Ik bedoel, het is een beginsituatie. Ja, begin van de correctie van het tweede symptoom is, in plaats van vijf kilim en vijf lichten, zijn er alleen maar twee kilim en twee lichten. Dat is wat nieuw geworden is. Dat is dan, men ziet alleen twee lichten. Ja, ook in onze wereld zien we niet meer dan twee, maar dan niet de kilim van geestelijke kilim, maar, als het ware, de het zinne, zinnenbeeld, maar ook van twee. We kunnen hier geen, geen, geen ware plaatje, geen ware realiteit zien, in onze wereld, absoluut niet. Dan moet je weer, want waarom? Alleen twee kilim, als het ware, iets wat lijkt op twee kilim, want alles is overeenkomt ook hier in onze wereld. En om die andere ook te, te kunnen zien, dan kan niet anders dan, dan zonder man op te brengen naar boven, naar boven en via de middellijn naar beneden halen, waarbij de bina geeft ons de ontbrekende kilim, bina, zeeran, en mal. Ja, die halen wij dat door, ja, want ze, wij brengen die man, en die man bekleiden wij, stoppen wij dan in die kilim van de bina, zeeran, en mal die, en die hogere traptreden die haalt het omhoog, haalt omhoog wanneer die haalt omhoog zijn eigen onderste kiel in en maalgoed haalt die ze allemaal van mij? dag, dag, nee die blijven ook daarin, onder niets verdwijnt in het geestelijke ja of niet, hij brengt mijn man omhoog, samen met die en maalgoed vanwege de, toegoed, de, de, to, de, to, de toegevoegde uh, handeling van mij, ja, dat ik heb iets gedaan goed, Maar die Bina, ze hebben een maalgoed van hem, die kiezen hem altijd blijven daar. Ja, eigenlijk. Dan gaan ze als het ware aan mij nu toebehoren, want die heeft die niet nodig meer. Zie je dat of niet? Als die Bina, ze, iedereen moet horen wat, wat ik zeg, probeer het nog een keer thuis, erg belangrijk dat benazeeranpien en maalgoed van de hogere traptreden, die, die haalde nu mijn man, zoals ik het eerder verteld, naar boven, naar zijn eigen traptreden. Ja, naar de hogere traptreden. Maar die, maar die benazeeranpien en maalgoed die daarvoor stonden, op mijn traptreden, die bleven staan. Niets verdwijnt in het geestelijk, Ja of niet? Dan... Daar, die keert terug naar, die binnen zijn dan helemaal goed. Van de hoogere traptreiden. Keert terug naar zichzelf. Die heeft dat niet meer nodig. Als een lachere hem niet nodig hebben, dan mama gaat gewoon verder met papa wandelen. Zeg ook niet naar de kinderen meer kijken, weet je. Als de kinderen gaan oké dan hoor ze dan, weet dat zo'n walkie-dokie, dat zo'n babysit, zo, weet ik wel, dan belde. Maar dat anders niet, dat is het precies hetzelfde. Maar die binazen hier aan het binnenmalgoed, die stonden wel in mij, die, die in mij waren ingedoken. Die blijven bestaan, want niets verdwijnt in het geestelijke. Duidelijk. Maar die heeft mama niet meer nodig. De hogere traptreden is mama, ja. Yeah? Ze heeft het niet nodig. Ja, duidelijk. Ze geeft het als het ware aan mij, dat is dan wat de mama geeft dan de jurk aan haar dochter. Eerlijk? Ze heeft het niet meer nodig. Ja, kijk, de mama geeft dan de jurk, de trouwjurk aan de dochter, de mama is nieuw. de mama was toen de maat 38, en nu de mama is 54. Ja, op haar eigen, ja, mama is goed, mama is goed, echte mama, ze is op haar eigen maat, is 54, ja of niet? Maar toen ze bruid was, was ze dan zo, so, ik dan laat hij dat aan de lagere, want ze op een hogere trap treden, ze is nu 54, nee ze kan het, hoeft niet de, de jurk van haar bruide jurk eh, nieuw zeggen. Nou, oh, ik hou het ook mee. Nee, ik laat het zo zien. Wij nee, weet hoe dat zit. En dan de lagere, die gaat nu gebruik maken van niet van zijn eigen. Iedereen hoort het. Dan nu ga ik, let op, nu ga ik, nu heb ik mij een beetje gecorrigeerd. Nu, dan ga ik gebruik maken niet van mijn eigen achterbaan. Niet van mijn eigen binaseerampinen, maalgoed. Die zijn nog, die moeten nog, laat ik nog, die eigen niet. Maar ik ga nu gebruiken van die binaseerampinen, maalgoed. Kettergogma heb ik al, ja of niet? En in mei heb ik nog die achtergelaten kilim van de hogere trap treden. Hoor ik, iedereen hoort het? maalgoed. Die ga ik nu gebruiken. Die zijn wel goed, die werken voor, omwille van het geven, ja of niet? Die zijn van de hogere traptreden, die, wel, die kan ik wel gebruiken. Die van mij, die, die zijn nog niet zo, niet zo goed gekeurd, maar die kan ik nog die van mama gebruiken, van de hogere traptreden. Totdat ik weer verder kom, dan kan ik ook weer mijn gebruiken. Mijn, de volgende traptreden is dat ik haal ook mijn mijn en goed. De tweede keer, dan ga ik ze wel halen, de tweede keer haal ik ze... Al, boven, helemaal ook naar boven de, boven de, naar de boven de trap te En nog even. Dus, want er is geen, zegt hij, geen, geen licht zonder kli. Eigenlijk, er zijn twee kilim, dan heb je alleen maar twee lichten. 36. Beoven, ja, die zon. 37. Teken, yesiego, yesiego garde, orot. Kijk nou wat je zegt ons. Hij zei dus dat er is geen licht zonder kilim. Wat betekent dat? Nog, hij zei. Op de manier, zegt hij, 36. SHEIM sho, yesiego, a kilim, dibinaveson, dat in indien zij weer zullen bevatten, bevatten, de kilim of de koor gecorrigeerd zullen. Zullen gecorrigeerd hebben, bevatten. De kilim van Bina en zoon. Dus wanneer de kilim van nog erbij, erbij zullen komen, van Bina en zoon, tegen Yassigo, direct zullen zij dan bevatten ook de gar van lichten. Ook de drie eerste van lichten. Dus de Neshama, haia en Yichida. Waarom? Kijk nou hoe dat principe is, hoe geweldig is het. Hebben wij kilim, dan hebben wij lichten. He? En nog het laatste, laatste zin. Die zet aloe bazé, want de ene hand hangt af van de andere. Kilim Heb je Kilim, dan heb je licht automatisch. We zijn gehoord waarin Elo, Amovaim kan. En herinner, onthoud, zegt hij ons, onthoud deze woorden die hier zijn gebracht. Ki hem, je sod, korea chokma, want zij zijn het fundament van de hele wijsheid van Kabbalah. Het ja, is dus erg belangrijk wat je ons vertelt dat je dat ook doet en speel daarmee.